Ik zal ook gelijk een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Allereerst hebben wij gesproken over het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft begunstigd. Met tijden, specifieke tijden, waarin de beloning voor goede daden vermenigvuldigd wordt. En als we het hebben over deze gezegende tijden, dan staat bovenaan de lijst... De maand Ramadan. Het is een prachtige maand. Een heerlijke maand. Je ziet ook dat vele mensen... die in het verleden of daarvoor... weg waren verwijderd... van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zij hun weg terugvinden naar Allah subhanahu wa ta'ala... in deze maand. En een moslim, een gelovige... is ontzettend blij met de komst van deze maand. En ik gaf een voorbeeld. Ik zei, stel je voor... Moet je even proberen het volgende in te beelden. Een naaste familielid. Zoals je vader, je moeder, je zoon, je broer. Die heb jij voor de duur van elf maanden niet gezien. Als jij te horen krijgt dat die naaste van jou binnenkort, dat hij weer terugkomt. Hoe zou jij je voelen? Hoe blij zou je zijn met zijn komst? Hetzelfde geldt voor een gelovige wanneer hij te horen krijgt dat de maand Ramadan nabij is. ...dat de maand Ramadan bijna zijn intrede doet. En Momin kan zijn emoties en gevoelens niet onderdrukken. Hij heeft zich natuurlijk verheugd op de komst van de maand Ramadan. Hij heeft ook laten zien dat hij daadwerkelijk houdt van de maand Ramadan. Dat heeft hij gedaan door bijvoorbeeld ervoor al te beginnen met vasten. En onze moeder Aisha radiallahu anha geeft te kennen in overlevering... ...dat de profeet de gewoonte had... ...om een groot deel van de maand Sha'ban te vasten. Uit liefde voor deze daad van aanbidding. De maand Ramadan is een gunst, beste mensen. En de enigen die de waarde van deze maand kennen... ...zijn degenen die gevuld zijn met Iman. Ze weten wat deze maand betekent. Deze maand is een kans op vergeving. Deze maand is een kans op het vergroten van je imam... Deze maand is een kans op het aansterken van je banden met anderen. En alleen om een voorbeeld te geven. Heb ik een overlevering aangehaald. Waarin Jibril alayhisselam het volgende zegt tegen onze profeet. Hij zegt namelijk. Degene die erin slaagt om de maand ramadan mee te maken. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons de maand ramadan te laten meemaken. Hij zegt degene die het meemaakt. En vervolgens er niet in slaagt. Om zijn zonde weg te werken. Diegene zegt Jibril alayhis salam. Hij zegt mogen Allah hem verwijderen. Met andere woorden verwijderen van de genade van Allah subhanahu wa taala. Vervolgens zei hij tegen de profeet zeg amin. Zeg amin. Toen zei de profeet amin. Ramadan is ook een maand waarin wij kunnen zien wie een gelovige is. En wie geen gelovige is. Want de mu'min in de maand Ramadan, hij laat zich niet leiden door zijn lusten. Door zijn eetdrift. Door zijn gemeenschapsdrift. Nee, hij laat zich leiden door de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarmee geeft hij aan dat hij geen dienaar is van zijn lusten. Geen dienaar is van eten en drinken. Maar hij is een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij dienen van deze maand te houden. En blij te zijn met de komst van deze maand. Zoals ook de profeet vrede zijn met hem blij was met de komst van deze maand. In zoverre dat hij te midden van zijn metgezellen ging staan. En zei tegen zijn metgezellen. De maand ramadan heeft jullie bereikt. De maand ramadan is aangekomen. Een gezegende maand. Een maand waarin jullie geacht worden om te vasten. En daarna noemt hij een aantal kenmerken van de maand ramadan. Allereerst... De poorten van het paradijs gaan wijd open. De poorten van de hel worden dichtgesmeten. De shayatin, de slechte duivels, die worden allemaal vastgeketend. En daarna zegt de profeet, vrede zij met hem. En in de maand Ramadan is een nacht te vinden. Die beter is dan duizend maanden. Wie de gunst van deze nacht niet weet te bemachtigen, hij zal het nooit bemachtigen. Zegt de profeet vrede Zendt. Ook zegt de profeet in een overlevering. Dat als de maand Ramadan is aangebroken. Dat de poorten van genade wijd open gaan. En vervolgens wordt er geroepen. O hij die het goede nastreeft. Komt naar voren. Het goede staat hier voor wat? Het goede staat hier voor het gebed. Op tijd. In de moskee. Het goede staat voor het reciteren van de Koran. Het goede staat voor het gedenken van Allah, subhanahu wa ta'ala. Het goede staat voor het uitgeven op de weg van Allah, subhanahu wa ta'ala. En er is geen betere manier te bedenken dan je geld uit te geven aan het bouwen van een moskee. Of het renoveren van een moskee, beste mensen. Het goede staat voor dit soort zaken. Ja baghi al gheri kom naar voren. Ja al sharr in hij die het slechte nastreeft, houdt op. van het gebed. Houd op met diefstal. Houd op met lasterpraat. Houd op met het drinken van alcohol. Houd op met de riba... ...met je schuldig maken aan rente... ...en zeggen dat het toegestaan is... ...zoals wij tegenwoordig zien en horen. Houd op met dit soort zaken. En hij gaat verder en zegt... ...en Allah subhanahu wa ta'ala... ...in deze maand... ...redt een verzameling mensen uit het vuur... Iedere nacht gebeurt dit, zegt hij. Totdat de maand Ramadan voorbij is. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot deze mensen. Die gered worden van het vuur, beste mensen. Redding uit het vuur, dat is toch hetgene wat wij allemaal wensen. Dit is je kans. En als we het hebben over vergeving, want iedereen denkt dat vergeving een makkelijke zaak is. De maand Ramadan is aangebroken, dus we zullen allemaal wel vergeven worden. Zo gaat het niet, beste mensen. Men moet met daden komen. Men moet laten zien dat hij het meent. Dat hij oprecht is in het vragen van zijn vergeving. Het kan niet zo zijn dat jij de hele dag doorbrengt voor de tv en daarna zegt Allah zal me wel vergeven. Het kan toch niet zo zijn dat jij je schuldig maakt aan de meest vulgaire zaken en daarna denkt Allah zal me wel vergeven. Vergeving is weggelegd voor de allergrootste. Dat zijn degenen die al deze zaken die onderdeel uitmaken van het wereldse leven als niks beschouwen. Stel niks voor. Het zijn degenen die weten waarom zij geschapen zijn... voor het aanbidden van hun Heer, beste mensen. En tot slot wil ik tegen ieder zeggen... ik hou van jullie allemaal omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom, dit broederlijke advies richting iedereen... begin nu met het treffen van voorbereidingen voor de maand Ramadan. En wees niet zoals een aantal mensen. Ze raken niet bewust van de maand Ramadan totdat de maand Ramadan voorbij is. Dan pas dringt het tot hem door... Dat de grote maand aan hem voorbij is gegaan. Begin nu met het treffen van voorbereiding. Nu. Het is een prachtige maand. Het is voldoende om te weten dat de profeet heeft gezegd: wie de maand Ramadan vast, maar dan niet zomaar vast. Uit geloof, rekenend op de beloning van zijn Heer, als de zonden zullen hem vergeven worden. Ook zijn de profeet, degene die het nachtgebed bijwoont in de maand Ramadan, de hele maand. Uit geloof en rekenend op zijn beloning, als de zonden zullen hem vergeven worden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te zegenen in deze maand. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons vergeving te schenken in deze maand. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons gedrag te verbeteren in deze maand. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons stand vastig te maken in deze maand. O Allah verhoor onze smeekbeden. O subhanahu wa ta'ala bihamdulillah ila illa.